Vanochtend heeft God mij met een woord voor u gestuurd. En het thema, misschien komt het straks weer op het bord, is geef antwoord. Tik degene naast jou en zegt geef antwoord. In het Spaans zegt hij contesta. In het Papiermens ook. Geef antwoord. Weet u? Een van de belangrijkste taken van Jezus hier op aarde was. Naast dat hij kwam om mensen te zegenen. Naast dat hij kwam om mensen te bevrijden. Naast dat hij kwam om mensen te genezen. Zegt hij vanochtend tegen u. Ik ben ook wel gekomen om antwoorden te geven. Aan degene die vragend waren. En voor, het, voor ons geldt hetzelfde. U en ik... Vanochtend zitten we hier om antwoorden te geven aan de wereld. Elke zondag weer dat u hier binnenkomt, ontvangt u van de Here antwoorden die u morgen kan toepassen. Die u overmorgen kan toepassen. Die u elke keer opnieuw, dat u naar uw werk gaat, kan toepassen om mensen antwoorden te kunnen geven. Over moeilijke onderwerpen die wij nu meemaken hier op aarde. Bent u met mij mee eens? Ik ben stil. Ik ben niet gewend. Ik ben een herrieschopper, sorry. Dus ga bij mij vandaag een beetje herrie maken, alsjeblieft. Ja? Laten we eerst bidden voor het woord. God, wij willen u danken, vader, voor uw woord, vader. Vader, wij willen u aanbidden, Vader. Wij willen u groot maken, Vader. Wij willen u alle eer en glorie geven, Vader. Wij willen, Vader, dat uw geest, Vader, ons gaat gebruiken, Vader. Vader, dat u, Vader, gaat spreken, Vader, tot de mensen hier aanwezig, Vader. Vader, wij danken u, Vader, dat u een woord mag geven, Vader, van bevrijding, Vader. Een woord mag geven van liefde, Vader. Een woord mag geven, Vader, van kracht vader, zodat vader, iedereen die hier aanwezig is vader, vader anders naar huis zou gaan vader, vader spreek tot de harten vader, spreek tot de zielen vader, vader spreek vader, tot oren vader, die gesloten zijn vader, zodat we vandaag vrij mogen zijn vader, voordat we weg zullen gaan vader, vader anders als we hier zijn gekomen vader, vader zegenen ieder vader, dit vragen we je in de naam van de vader, in de naam van de zoon, in de naam van de heilige geest. In Jezus' naam. Amen. Open met mij even Lucas 23. En weet u wat? Ik ben de laatste tijden ben ik eigenlijk het leven van Jezus weer aan het onderzoeken. Wat hij hier op aarde heeft gedaan. En ik vind dat Lucas bepaalde uitleg geeft over het leven van Jezus. Wat je misschien niet terug zou kunnen vinden... In de andere evangeliën. En in Lukas 23... Even bijpakken. Even op mijn telefoon. Kan iemand mij helpen met dit? iets hoger zetten. Ik weet niet of het kan. In Lukas 23... Ietsjes meer. Ietsjes meer. Ietsjes meer. Ik ben wel klein, maar het mag hoger. <laughs> ja, dank u wel. In Lukas 23... Gaan we lezen vanaf vers 33. En hij zegt daar: en toen zij aan de plaats gekomen of even begin. En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd werd of wordt, kruisigden zij hem door daar en ook de misdadigers, de ene aan de rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. En in vers 35 zegt hij iets heel belangrijk. Als u pen heeft, wilt u daar even markeren. 35 zegt hij, en het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten hoonden en zeiden... Andere heeft hij gered. Laat hij nu zelf zichzelf redden. Indien hij de Christus God is die uitverkorene. Ook de soldaten kwamen erbij, naderbij om hem te bespotten. En brachten hem zure wijn. En zeiden, indien gij de koning der joden zij, Red dan uzelf. Weet je, dit is een vers... Die vaak wordt gebruikt. Dat mensen kunnen zien het lijden wat Jezus heeft gehad. Maar bij vers 35 gebeurt er iets anders. En het wordt niet in de andere evangelie zo duidelijk gebracht dan in Lucas. Want in 35a zegt hij... En het volk stond erbij en zag toe. Zeg degene naast u... Ik wil niet blijven staan en toekijken. Ik, bleef, ik wil niet blijven staan en toekijken. God heeft u en mij geroepen om antwoorden te geven over de dingen die hier op aarde gebeuren. En in dit geval waren niet alleen maar mensen die met Jezus liepen hier aanwezig, want in 27 zegt hij dat er zowel mensen die Jezus niet kennen, maar er waren ook wel een groep. In vers 27, laten we die even pakken. Want dan kan ik u laten zien. In vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Lezen we daar dat er een groep mensen Jezus aan het volgen waren. En hem volgde een grote menigte mensen, zegt het. Van volk, elk van en van vrouwen die zich op de borst sloegen over hem week klaagde. Wat wil ik u mee zeggen? Er waren hier mensen die goed wisten wat er zou gebeuren met Jezus. Er waren hier mensen die wisten dat hij gekruisigd zou worden. En toch, zegt vers 35, ze bleven stil en keken toe. En God zegt vanochtend tegen u en ik, wij zijn niet geroepen om stil te blijven. Wij zijn niet geroepen om stil te blijven terwijl Jezus wordt gekruistigd. Wij hebben de naam gekregen van zonen van God. Wij hebben de naam gegeven, gekregen van zout der aarde. Degene die de antwoorden moeten hebben voor de vraagstukken van, over Gods koninkrijk. Weet u, om dit heel goed te kunnen bespreken, begrijpen, waarom ik een punt maak over dit onderdeel, zal ik u één ding laten zien. Ik ken jullie pastor en ik weet heel goed dat hij heel veel heeft verteld over de redding. Mijn broeder, kunt u mij even hier helpen? Want ik wil u eigenlijk laten zien waarom dit stuk zo belangrijk is. Je mag hier even staan. En broeder, wilt u ook hier even staan? Ik ga jullie geen pijn doen hoor, maar ik ga alleen maar iets illustreren. Als je hier gaat staan even en hij daar. Luister mensen, de redding die is begonnen ergens in Genesis. Aan het begin, toen Adam en Eva nog heel vredig leefden en toen Satan de de gedachte heeft gekregen van hoe krijg ik ze dan eigenlijk zover dat God zich niet meer gaat bekommeren over hun. En één ding wist Satan zeker, dat God mensen lief had. Amen? Kunnen we dat beamen? En wat ook Satan ook wel heel goed wist, is dat ook wel God zonde haten. Amen? Amen? En dan is de vraag nu, hij had zoiets van, wat zou er dan gebeuren als ik in de mens wat God lief heeft, haat zou plaatsen? Want dan heeft God een probleem. Want hoe zou God dan iemand kunnen, iemand kunnen lief hebben die in zich zonde woont? Waarom, hoe kan God dan iemand eigenlijk haten die eigenlijk hij lief heeft? Snappen jullie dat? Dat is het begin van zonde geweest. God had een probleem. En het is een probleem dat Jezus alleen maar kon veranderen. Het is een probleem dat Jezus alleen maar kon veranderen door naar het kruis te gaan. En God zegt hier... Ik moet een oplossing voor krijgen. Ik moet iets anders voor verzinnen, want ik heb een probleem. Want als ik hem zou gaan liefhebben, dan heb ik ook zonde lief. Dan heb ik ook wel wat ik haat, lief. Als ik hem zou haten en hem zou vermoorden, het is van plastic, mag niet uit, gaan vermoorden, dan vermoord ik wat ik liefheb. Want God had de mens lief. Dus God die, die, die, uh, die besloot om te zeggen, weet je wat? Ik ga iemand daarbij helle, halen. Deze man. Hij is ook netjes gekleed in het wit. Dit is de lam. Dit is degene die onschuldige is geweest. Hij begint al tegen God te zeggen, wat heb ik hiermee te maken? Wat heb ik daarmee te maken? Ik heb niks daarmee te maken. En God zegt tegen hem, weet je wat? Ik heb je nodig. Want ik moet een probleem oplossen. Ik moet iets zien op te lossen. Zodat de mens hierna in eeuwigheid mag leven. Snapt u waar ik heen wil mensen? God zegt tegen hem. Kijk je komt hier binnen. En God kijkt naar hem. En God zegt weet je wat. Eigenlijk behoor ik jou te vermoorden. Omdat je hebt gezondigd. Maar God draaide zich om. En vermoorde hem. Hij die de onschuldige was. Hij die geen schuld had, vermoordde God. En waarom doet God dat? Zodat hij, nu die, die de zonde in zich had, kan leven. In het begin. Hij die onschuldig is en die onschuldig was, moest doodgaan. Voor uw zonde. Voor mijn zonde. En vandaar dat Jezus naar het kruis moest. Omdat wij redding nodig hadden, mensen. En dat is precies wat er hier... Dank u wel, broeders. Dank u wel, broeders. Dat is precies wat er hier gebeurt. Wat er hier gebeurt is heel duidelijk. Er... Mijn gaat. <laughs> wat er hier gebeurt is heel duidelijk. God is hier, Jezus, aan het gebruiken als de redder. Als degene die bevrijding moet brengen. En het enige wat er daar gebeurt, is dat mensen staan en kijken toe. En God heeft mij gevraagd, God heeft mij gezegd vanochtend, om tegen jullie te zeggen. Er zijn te veel dingen hier in de wereld bezig. Wij kunnen niet stil blijven en toekijken. Terwijl de wereld zich vragend rondloopt. En constant aan het vragen is. Wat moet ik met deze situatie? Wij weten te veel. Wij horen te veel. Elke zondag dat u hier binnenkomt. Krijgt u antwoorden. Wat ik net al zei. Over hele belangrijke onderdelen. Die God u daarbij wil helpen. Om mensen antwoorden te geven. Want we zijn geroepen. Als zou der aarde. Van u is gezegd, luister eens, la, laat me een stukje lezen uit. Help me even erbij, mensen. La, laat me een stukje lezen uit Job 29. Hij zegt, voor de blinde was ik zijn ogen. Voor de lammen zijn voeten. Daar wordt u voor geroepen. U bent voor de blinde de ogen. En u wordt voor de lammen, bent u de voeten. U hebt de antwoorden, ik heb de antwoorden voor de wereld. En dan is mijn vraag aan deze ochtend. Wanneer was de laatste tijd dat u u heeft bemoeid met de problemen van de wereld? Wanneer was het de laatste tijd dat u een inbreng heb gehad. Weet je, van de week, ik weet niet of jullie dat hebben gezien, was er een debat in de Tweede Kamer. En ik vond dat een profetische debat, want meneer Wilder zei tegen meneer Gertjan Zegers van van ChristenUnie, waar was u toen wij een debat hadden over islam -islamatisering hier in Nederland? Waar was u? En ik vraag u ook wel vanochtend. Waar was u? En waar was ik? Want ik ben niet hier gekomen om u eigenlijk schuld aan te praten. Maar waar waren wij toen er een discussie was over de stijging van homoseksuelen hier in Nederland? Waar waren wij toen er een discussie was over autentie hier in Nederland die steeds meer aan het stijgen had. dat leer dat kinderen van bijna amper 27 jaar aan hun levens willen weggeven. Waar waren wij? Want wij zijn degene die God heeft uitgekoren. Om antwoorden te geven. U en ik. Elke zondag dat u uw pastor hier eigenlijk een woord aan u geeft. Is het antwoord. Is het antwoord op de vragen van de mensen die daar wonen. De mensen die daar um, rondlopen. Op school, op werk. Kunt u mij volgen, mensen? Wij zijn geroepen, zoals Jezus, om antwoorden te geven aan de wereld. De wereld die roept rond. Ze hebben vragen. Ze hebben vragen over hoe ze verder moeten. Ze zitten te wachten op uw broeder. Ze zitten te wachten op uw zuster. Ze zitten te wachten tot de kinderen gods zichzelf openbaren. Kennen we die bijbeltekst? De wereld zit te wachten op de openbaring van de kinderen gods. Wie zijn dat? Het zijn zeker niet die mensen die hier aan het kruis zaten. En toe zaten te kijken naar hoe Jezus werd gekruisigd. Het, het geeft niks aan dat het niet moest gebeuren. Wij weten allemaal dat Jezus naar het kruis moest. Dat weten we allemaal. Maar wat staat er nu te gebeuren met al de kennis die u elke zondag van uw pastor krijgt? Voor wie is het? Of is het voor uzelf om steeds dikker te worden? Om steeds geestelijker te worden? Om steeds hoger te worden misschien? Sommige mensen groeien niet in de breedte maar in de hoogte. Dan. <lacht> Bij mij is het altijd in de breedte. Ja, maar wat doet hij daarmee? Met het mooie wat God aan u heeft gegeven. Het allerkrachtigste wat God aan u heeft gegeven. En dat zijn antwoorden, mensen. En weet u wat? Van u is gezegd. Laten we even Deuteronomie 28. U hoeft het niet te pakken, ik lees het even op. Dan zegt hij, de heren zult u stellen tot een hoofd en niet tot een start. Heeft u wel eens een meeloper zien zeggen, ik weet het antwoord? Nee, het zijn meelopers. Die lopen mee. Die hebben nooit een... een, een, een, een, een... Die hebben nooit een voor vooral. Want die volgen de leider. En van u is gezegd... U bent... Wat bent u? U bent de hoofd. En u bent niet de startmensen. Wij zijn geen volgers. Wij zijn mensen die antwoorden hebben... Wij zijn mensen die invloed hebben. Wij zijn mensen die kracht hebben door middel van Jezus Christus. En de wereld zit op u en mij te wachten. De wereld zit op uw antwoorden te wachten. En wij mogen ons niet zo ver krijgen. Dat wij zoals de mensen die hier aan het voet van het kruis, wetende wat Jezus heeft gedaan, wetende dat het een kostbare bloed is gevloeid, kunnen we niet blijven wachten. Kunnen we niet ons, weet je, verschuilen. Het is hier veilig. Het is mooi dat als je hier zit, dan weet hij, als er iets gebeurt, dan gaat de pastor opstaan en die gaat de mens of de personen tegenmoet. Maar waar blijft u zelf dan? Of zijn we te bang voor de wereld? Maar volgens mij, mijn Bijbel zegt tegen mij, God heeft mij geen geest van lafhartigheid en angst gegeven. Maar een geest van kracht en bezonnenheid, mensen. En als we dat hebben, dan kunnen we de wereld aan. Als we dat hebben, dan kunnen we de hele wereld aan. Laat meneer Trump maar even komen met zijn gebeuren. En dan zeg ik, meneer Tromp, ik weet wel wat u moet doen. U loopt alleen maar ruzie te maken met Noord-Korea. Weet u wat u nodig hebt? U heeft Jezus nodig, moet je tegen hem zeggen. Dat is wat hij nodig heeft. Snapt u dat? Dus wij hebben daar de antwoorden voor. Mensen, en wij zijn niet de enige. Open met mij Lucas 3, vers 10. Want dan wil ik u laten zien... Dat God hier al een tijdje mee bezig is. Om eigenlijk wij, degenen die de roep hebben in de woestijn, zoals Johannes. Om die eigenlijk antwoorden te kunnen geven aan de wereld. Staat het hierop? Lukas 3, vers 10. En de scharen... Ja... De mensen die kwamen nadat ze gedoopt waren bij Johannes de doper. En in, in, in Lukas 10 zeggen ze, en de scharen vroegen hem zeggende, wat moeten we doen? En dit vroegen ze aan Johannes. En vandaag zegt God, morgen zal ik iemand op je pad zetten. En die zal tegen jou vragen, wat moet ik doen? Ik hoop, niet dat u Ik, no Ik hoop niet dat u bang bent, want u bent stil. <laughs> Ik hoop niet dat u bang bent voor wat er morgen gaat gebeuren. Ja, want God geeft u kracht mensen. De geest is met u. En er zal geen ene probleem kunnen zijn van deze wereld dat God geen antwoord op heeft. En geloof me maar, God gaat niet voor alle antwoorden van zijn troon naar beneden komen en zeggen dit en dat. Nee, God gebruikt jou. God gebruikt mij. Kunnen jullie mij volgen? Dus dan zegt hij verder. In vers 11 zegt hij. Hij antwoordde. Hij antwoordde. Johannes antwoordde. Gianni antwoordde. Ik weet jullie namen niet. Chaire antwoordde. Liane antwoordde. Broeder Richard antwoordde. Amen. En dan zegt hij hier. Even kijken hoor, ik ben de tekst... En, uh, uh, en hij antwoordde en zeide... Wie een dubbelstijl klederen heeft... Delen mede aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft... Doe even zo. Dit was de eerste groep personen. Laten we vanuit gaan dat dit simpele mensen waren. Mensen zoals u en ik. En dan komt er een andere. En er kwamen tollenaars, zegt hij. Om zich te laten dopen... En zij zeiden tot hem, meester, wat moeten wij doen? Dus het is een andere verhaal nu. Eerst kwamen, laten we zeggen, de armen. Maar een tollenaar, dat weten we iedereen, dat waren mensen die de geld innen in die tijd. Dat waren rijke mensen. En zelfs die kwamen met de vraag naar ons toe. Wat wilt u dat ik doe? Dus er is geen verschil. Er is geen status hierin. Niemand ja, kan zeggen van... Ik heb jullie antwoorden niet nodig. Iedereen is op zoek... naar de antwoorden van de kinderen gods. En wij moeten daar ook geen onderscheid in maken. Ik zeg u vandaag... zelfs koning Willem-Alexander heeft ons nodig... En misschien kunt u zeggen van ja, maar pff, hij heeft adviseurs. Maar het zijn geen godsgeleidende of leidende adviseursmensen. U bent geroepen als een geestelijke adviseur voor de wereld. Weet je, er was een tijdje dat, dat een Amerikaanse pastor, volgens mij TDJs, was het. Ja, die gaf aan eigenlijk beroemdheden, gaf die adviezen. Er waren mensen die daar tegen. Waren. En dat kan zijn. Misschien denk je van ja, maar het, weet je, je hebt niks te zoeken met de wereld of wat dan ook. Maar wie moet het anders doen? Wie moet het anders doen dan wij die de waarheid weten? Dan wij die de kracht van God hebben gekregen? Dan wij die God heeft geroepen om zout ter aarde te zijn. Maar volgens mij gaat hij anders naar huis vandaag. Als u vandaag geen adviseur en nu opkomt, dan weet ik het niet meer. Maar u bent een geestelijke adviseur. U heeft antwoorden voor de problemen van de wereld. En wij kunnen dit alleen maar bereiken door vandaag op te gaan staan. En een mening te hebben over de dingen die hier op aarde gebeuren. Weet je, dat deed Johannes. Ik kwamen naar hem toe en hij gaf gewoon antwoorden. Zoals hij dacht dat God het graag wilde. Maar niet alleen maar zoals hij dacht dat God het wilde, maar zoals de geest hem hen leidde. Hij gaat verder in vers 13. Hij zeide tot hen... Nee, even wachten. We moeten naar 12, hè? En het... Nee, tolenaars hebben we net. Ja, Tolenaas. En dan zegt hij in 13. Hij zeide tot hen... Vordert niet meer dan voorgeschreven is. En in 14 zegt hij. En ook in de krijgsdienst. Oftewel de mensen met macht. Kwamen naar hem toe. Zeggende. Wat moeten wij doen? Ja. Verschillende niveaus mensen. U wordt daarvoor geroepen. U wordt daarvoor geroepen. En in dit geval is er geen jong. Is er geen oud. Het is niet zo dat broeder Richard moet zeggen van... Nou, ik ben oud hier. dus oh, Sorry broeder. <laughs> ik ben jong volwassen bent u. Maar ik ben de oudste hier. Dus ik mag het woord wel voeren. Nee! Een kind kan het woord eigenlijk voeren. Want hij heeft de geest. Hij heeft de antwoorden. Het enige wat je moet doen is in, in connectie zijn met Jezus. Het enige wat je moet doen is durven het woord van God te verkondigen. Want hij heeft het u gegeven. Snapt u wat hier gebeurt? Een ander voorbeeld weer. In Daniel 3, 16. En we kennen het verhaal. Daniel en zijn drie vrienden. O, wat waren de namen alweer? Sadrach, Mesach Abednego. Die drie. In vers 16... Nadat de koning tegen hun heeft gezegd, jullie moeten buigen. Ja, anders gooi ik jullie in de oven. En wat is het eerste wat ze doen? Het eerste wat ze doen, is niet zeggen van... Nou, we gaan bidden. We gaan God aanroepen. We gaan... Nee, wat deden ze? Ze gaven antwoord. En zeiden tegen de koning, in vers 16, uh, lees ik hier... Toen antwoordde Sadrach, Mesach en Abdinego. mijn heer de koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. Het is niet nodig, want wij weten het al. Wij weten dat God ons gaat backuppen. Wij weten dat God ons gaat redden hiervan. Dat is het enige wat u moet zeggen tegenwoordig. Want u heeft de antwoorden. U hoeft niet bang te zijn. Deze kerels die waren niet bang. Want ze wisten. Hé, hey, wij hebben de antwoorden. Wij weten dat onze God meer is dan de God hier op aarde. En dan is mijn vraag aan u. Wat is uw angst vandaag? Dat is de vraag aan mijzelf. Want ik moet morgenochtend ook in de spiegel kijken. En zeggen van Gianni, leuk en aardig. Je hebt het verteld aan, die, aan, aan de broeders en zusters. Maar wat doe je zelf ook wel daaraan? Weet je, ik heb voor mezelf afgesproken dat ik geen woord wil delen met mensen. Dat ik zelf niet leef. Dat ik zelf niet achter sta. Snappen jullie dat? En hier gaat het om iets waarvan wij allemaal iets daaraan kunnen doen. Want wij zijn de spreekbuis voor de aarde. En vandaar dat ik zeg, Wilders was profetisch, hij weet het niet. En als God een ezel kan gebruiken, kan God iedereen gebruiken. Ik vergelijk hem niet met een ezel, maar voor degene die... Maar snappen jullie dat? Hij was profetisch bezig, want hij vroeg, waar waren jullie christenen toen er zulke zware onderwerpen in de maatschappij waren? Waar waren wij? Heeft iemand een antwoord op? Niemand, hè? Dag weet u het wel. En weet je, als u dingen weet, dan brengt het ook wel verantwoording mee. Snapt u? Tot nu, misschien tot vandaag, wist u het niet. Maar als u het vandaag weet, dan staat u op morgen. En u weet wat uw verantwoordelijkheid is. Amen? Ik ga zo sluiten, mensen. Maar ik wil niet weggaan zonder u eigenlijk weer te laten zien. dat Het is van tevoren, vanaf het begin, de bedoeling van God geweest. Dat u en ik in die positie zouden staan. Het is vanaf het begin. Want hij zegt, in, heb ik net, volgens mij heb ik net uh, uh, gelezen in Daniel um, um, 29... Ik heb u als hoofd gesteld. En daarna zegt hij, u bent de zout der aarde. U bent de smakgever. U bent de conservator. Weet u wat conservator bedoelt? Dat hij het goed houdt. We weten allemaal dat wat ze, wat ze, als, ze, als ze bijvoorbeeld vis uh, um, willen conserveren... dan gooien, strooien ze zout op om het te conserveren. In het oude testament was dit een feit. En God noemt u en mij conservators van wat? Van zijn koninkrijk. En hoe kunt u conservator zijn als u niks zegt? Hoe kunt u conservator zijn als u zich niet bemoeit met Gods dingen? Hoe kunt u conservator zijn als u geen mening heeft over de dingen waar u mening over moet hebben? Hoe kunt u conservator zijn? Hoe kan ik conservator zijn? Als we niet bemoeien. En soms, weet je, mensen gaat de aarde een kant op. Waarvan ik zeg, volgens mij zijn ze Jezus weer aan het nagelen aan het kruis. Alles wat voor zijn standaarden bedoeld waren. Om de wereld in goede banen te kunnen laten gaan. Zetten ze aan een kant. Gooien ze ermee weg. En er staan u en Ik. Zoals de mensen hier in Lukas 23 staan we te kijken, terwijl wij weten wat Jezus voor ons heeft gedaan. Luister, tussen die mensen die hier zaten, geloof ik dat er mensen waren die Jezus op water hebben zien lopen. Tussen die mensen die hier zaten, geloof ik dat er mensen zaten die de twaalf jaren bloedvloeiende vrouw hebben gezien genezen. Tussen deze mensen zaten zeker wel mensen die van die vijf broden en twee vissen hebben gegeten. Dus het waren geen mensen die niet wisten wat Jezus was. Het waren geen mensen die niet wisten wat zijn doel was hier op aarde. En zo u en ik ook. Wij weten wat God wil van ons. Wij weten wat God wil van deze wereld. En toch zijn we soms te kijken. Pastor, er misschien nodig, u mij nooit uit, meer uit, maar het moest gezegd worden. Weet u, om te sluiten, 1 Petrus 3:15. En hierin zit een dubbele boodschap: van in het Nederlands, weet je, zeg het. het Weet je, of kan je het heel mooi lezen? Maar het Engels vind ik het ook wel mooi. Dus ik heb allebei de teksten meegenomen. Hij zegt in 1 Petrus. Nee, we beginnen eerst in Nederlands. Ja. Hij zegt: maar Heilig de Christus in uw harten. Als Here altijd bereid tot verantwoording. Aan al wat u, man, hey, en al wat u rekenschap vraagt. Voor de hoop die u is, toch met zachtmoedigheid en vrezen. Hij zegt hier, geef rekenschap. Geef verantwoording. Van wat u hebt gekregen. Van de antwoorden. Dit is verantwoording. Betekent, ik kan eigenlijk mezelf verdedigen door antwoord te geven. Ik kan me verantwoorden, want ik weet wat ik heb. Ik kan me verantwoorden, want ik weet wat God in mij heeft gezet. En in Engels zegt het heel anders. En dat, weet je, Dan zegt hij, dat stukje wat ik tegen jullie heb gezegd vanochtend. Geef antwoord. Hij zegt, but sanctify the Lord God in your heart. And be ready always to give answer. Antwoorden te geven, mensen. Antwoorden te geven to every man that asks you a reason of the hope that is in your with meekness and fear. Geef antwoord, mensen. Weet je, toen ik hiermee bezig was, en er zijn heel veel mensen die de, de, de, de laatste tijd alleen maar Netflix kijken en de, weet je, de series kijken van dan ook. Ik hou ervan om naar de Nederlandse programma's te kijken. En er is nu een hele leuke Nederlands programma, volgens mij is het, oh, oh, wat een jaar, van Linda de Mol. Wie kent dat? Linda de Mol. Wie kent dat? Kijk, één zuster maar. Niet zoveel. Maar, ja, dat zegt heel veel over mij, hè? Maar geef niet. Maar luister mensen, aan het eind van dat programma doet Linda iets bijzonders. Weet je wat ze doet? Ze leest eigenlijk twintig vragen. En degenen die daaraan deelnemen, die mogen geen antwoorden geven nog. Dus ze leest al die twintig vragen en ze zegt, oké, okay, aan het eind mogen jullie alle vier één voor één één van die vragen noemen. Als je geen antwoord weet, dan val je weg. En dit werkt eigenlijk precies op hetzelfde manier bij God. God heeft ons allemaal antwoorden gegeven, mensen. Het enige wat er nog moet komen, zijn het de vragen van de wereld. Het enige wat er nog moet komen, zijn het de vragen van de wereld. Antwoord heeft u al. Dus ik stel voor dat u morgen, dat u straks, dat u op zoek gaat naar mensen. Waar u antwoorden kan geven over de moeilijke vragen. En het hoeven niet altijd moeilijke vragen te zijn. Over hun vragen. Antwoord heeft u al. Enige wat u nog moet doen is durven. Enige wat u moet doen is niet zoals de mensen hier aan het kruis van Jezus nog stil stonden en keken en niks deden. Amen? God zegen u vanmiddag. God zegen u vanmiddag. Broeder, kent u dat lied Jesus is the answer? Nee? Oké. Okay. Maar luister mensen, misschien bent u hier vandaag. En misschien denkt u van, hé, hey, het woord heeft me tot mijn hart gesproken. En ja, ik heb durf nodig. En ja, ik heb gebeden nodig. En ja, ik heb Gods kracht nodig. Om wat de broeder van mij vraagt om te gaan doen. Dan wil ik u naar voren roepen. Want we willen van u bidden. Wij geloven, ik geloof, dat wij het moeten doen. Ik geloof dat wij de antwoorden hebben voor deze wereld. En het lied wat ik net vroeg aan de, aan de broeder, is: Jesus is the answer for the world today. Naast hem, naast hem is er geen ander. Jesus is de weg. Jezus is de weg, En volgens mij. Toen hij wegging. Heeft hij gezegd. Ik zal jullie de troosten sturen. Ik zal de heilige geest sturen. En eigenlijk zie ik de heilige geest. Als een stokje overdragen. Ik was. Jezus zegt tegen ons. Ik was degene. Die de antwoorden gaf. Aan de mensen. En nu geef ik dat stokje over... aan jullie. Geef de antwoorden... aan de mensen. Kom in hun noden. En weet u wat een, een, een... antwoord kan zijn? Als er iemand is... die ziek is... dan kan je antwoord zijn... bidden voor genezing. Als er iemand is... die redding nodig heeft is jouw antwoord geef hem Jezus als iemand op zoek is naar rust naar vrede dan kan jij zeggen ik heb hem ik heb hem gekregen van Jezus hier heb je hem van mij als iemand op zoek is naar iemand waar hij mee kan praten Misschien uit zijn depressiviteit. Depressi... Ah. <lacht> Iemand zegt het. <lacht> depressiviteit uithaalt, dan ben jij dat wel. En dan kan jij zeggen: Ik ben daar ook wel geweest, maar Jezus heeft mij eruit gehaald. Snapt u wat ik bedoel? Wij hebben hebben de antwoorden. En niet de wereld. De wereld is op zoek naar de antwoorden. Amen. Als u denkt, ik heb gebed nodig. Ik blijf hier staan. Maar doe mij een plezier. En misschien doe je uw pastor ook wel een plezier. Pak je rugzak met al die antwoorden. Ga op pad, want er zijn mensen daar buiten die op u staat te wachten voor hun antwoorden. Amen. God zegen.